6 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Doden bij vliegtuigongeluk met parachutisten in België. Het kabinet wil meedoen aan de VN-missie in Mali... en stuurt mogelijk commando's en mariniers. En uitgezet kosovaars meisje Leonardo zegt nee tegen president Hollande. Het weer wisselend bewolkt en zacht verspreid over het land... vallen er enkele buien. In de loop van vanavond en vannacht trekken de buien weg... en klaart het af en toe op... Morgenochtend af en toe zon. Later op de dag neemt de bewolking toe. Waarnaar in de middag en avond vanuit het zuiden buien het land intrekken. Mogelijk met onweer. En het wordt morgenmiddag 16 tot 20 graden. Na het weekend zacht en wisselvallig. Elf doden bij een vliegtuigongeluk bij het Belgische plaatsje Marsovalet In de provincie Namen. Het gaat om tien parachutisten en de piloot van het vliegtuigje. Volgens de burgemeester van het plaatsje hebben drie van hen zich nog proberen te redden met hun parachute. Het zijn dus aeroport Namur. We Zo dadelijk zoeken we contact met onze correspondent Joris van Poppel over het vliegtuigongeluk in België. Het kabinet overweegt om zo'n 300 tot 400 militairen naar Mali te sturen. Die moeten daar een bijdrage gaan leveren aan de VN-veiligheidsmissie. Het gaat onder meer om commando's en mariniers. Ook gaan er vier Apache-helikopters mee... en mensen die het Marinese leger en de politie gaan opleiden. Defensiespecialist Chris Klep, we wisten al dat het kabinet een missie naar Mali wilde. Wat vindt u van de details die nu bekend worden? Ja, het voldoet eigenlijk al een beetje aan het beeld van een uh, robuuste stabilisatiemacht, hè, zoals dat uh, tegenwoordig heet. Een beetje in het verlengde van Oeresgan, uh, dus uh, wederopbouwen, helpen bij de wederopbouw, maar tegelijk ook wel uh, jezelf goed kunnen beschermen. En daar voldoet deze missie helemaal aan. Wat zijn de gevaren van deze missie? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Uh, in Uruzgan dachten we uh, dat het minder gevaarlijk zou zijn dan dat het uiteindelijk geworden is. In Kunduz was het eigenlijk weer uh, omgekeerd. Uh, niemand uh, kan op dit moment enige zekerheid geven over hoe gevaarlijk het triest zal worden. Dus er kunnen altijd slachtoffers vallen? Er kunnen absoluut slachtoffers vallen. En een van de dingen die we intussen geleerd hebben is... Uh, ja, het klinkt een beetje cru, maar dat heet dan de bodybag-discussie... van hoeveel mensen accepteren we dat zullen sneuvelen... voordat we daar de politieke uh, steun aan, uh, aan terugtrekken. Oerisgan uh, heeft ons geleerd uh, dat we in staat zijn... Ja, hoe cru het ook weer klinkt, om een aantal slachtoffers te incasseren. En ik denk dat dat bij Mali eerlijk gezegd niet anders zal zijn. Defensie moet flink bezuinigen. Kan Nederland zo'n grote en ook gevaarlijke missie nog wel dragen, denkt u? Uh, dat kan het, maar het zal wel betekenen dat uh, ja, de, de, de hele reconstructie van de defensieapparaat, uh, de heroprichting van eenheden, het wegbezuinigen van bepaalde eenheden, uh, de opleidingsstructuren, ja, die zullen de komende jaren dan behoorlijk moeilijk hebben om deze missie uh, goed te ondersteunen. Maar ja, het is uh, wat, wat militairen altijd zeggen, hè? Uh, u, u vraagt en wij draaien, uh, dan wordt er gesalueerd en uh, yes we can. En uh, dat zal in dit geval ook zo zijn, dus ja... Uh, het antwoord is ja. Is deze misschien eigenlijk ook een wens van het leger? Omdat ja, militair komt liever in actie dan dat hij in de kazerne zit? Uh sowieso. Uh, er is een beetje een golden rule uh, voor wat betreft uh, missies. Dat wil zeggen dat er uh, gezegd wordt van nou, als je een grote missie gedaan hebt, en dat levert dan meestal toch wel wat goede uh, public relations op, hè, in de zin van dat je ook in de Tweede Kamer kunt zeggen van ja, we doen wel wat. Hè, we hebben dat apparaat nodig. Uh, Na Kunduz uh, hoorde je al heel sterk in de defensieorganisatie dat het fijn zou zijn als men binnen een jaar weer zo'n soort missie zou gaan draaien. Uh, Kunduz was niet helemaal een goede vervanger zou je kunnen zeggen. Dus ik denk dat men bij Defensie nu best wel tevreden is dat uh, dat deze missie gaat gebeuren. Ja, daar ben ik van overtuigd. Als het doorgaat, gaan ze naar het noorden van Mali. Uh, daar komen ze jihadstrijders tegen. Kent u dat terrein toevallig? Kunt u wat over zeggen? Uh, ja, het is typisch uh, hè? Dus het is uh, bebost en tegelijk ook een beetje steppensavanne-achtig. En lastige lokale strijdersgroeperingen. Uh, uh, wat hier heel belangrijk zal zijn, zal heel veel inlichtingenwerk zijn. En daar zal men nu ongetwijfeld aan gaan werken. En aan het einde van de missie, over een, een, een on nog onbekende periode... Op het gevaar dat die jihadisten weer terugkeren? Wat denkt u? Ja, sowieso. Het is uh, een, be een beetje de wet van Archimedes. Hè? Dus je drukt ergens en dan verdwijnen de strijders. Uh, ze komen daarna weer terug. Oeruzgan uh, is daar weer een perfect voorbeeld van. Uh, veel strijders trokken naar Oeruzgan... omdat ze vonden dat, daar, uh, dat ze daar wat minder hard werden aangepakt... dan bijvoorbeeld door de Britten-Amerikanen. Ja, zodra we ze wel weer hard aanpakten... gingen ze weer naar andere gebieden toe. En ik kan garanderen dat dat uh, in Noord-Mali exact hetzelfde zal zijn. Heeft zo'n missie dan wel nut? Uh, de missie op langere termijn, of die politiek en militair nut heeft, uh, dan rekenen we al snel in vijf of tien jaar. Eh, dat zijn de periodes waarin je moet gaan denken. Als Nederland een missie stuurt voor een jaar of twee jaar, dan zal mijn antwoord zijn, dan heeft het niet zoveel nut op dat terrein. Wordt het een hele lange missie, vijf of tien jaar, dan zouden we over tien jaar eens kunnen kijken wat er precies bereikt is. Dus dan zou je mij eigenlijk over tien jaar even moeten terugbellen en dan zouden we dat, uh, dat nog eens een keertje kunnen bespreken. Duidelijk. Uh, Chris Klep, dank u wel voor deze toelichting. Graag gedaan. Enkele honderden thuiszorgmedewerkers hebben gedemonstreerd bij het hoofdkantoor van de Achterhoekse thuisorganisatie Senzieren in Varsenveld, Die wil 1100 werknemers ontslaan. En speelleider Emiel Roemer riep het kabinet op de banen van de thuiszorgers te redden. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. De uitgeprocedeerde Kosovaarse scholier Leonarda is volgens de regels Frankrijk uitgezet. Dat concludeert een onderzoekscommissie. Het 15-jarige meisje werd eerder deze maand tijdens een schoolreisje uit de bus gehaald en uitgezet naar Kosovo. En dat leidde tot veel ophef in Frankrijk. Correspondent Ron Linker.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 De stand van zaken is dat de brokstukken hier op een, op een heuvelrug liggen. Het vliegtuigje is naar beneden gekomen volgens een ooggetuige. Men is een vleugel afgebroken en tolde het toestel toen snel naar beneden. De stand van zaken is ook nog steeds betreft de balans. Elf doden, tien parachutisten en de piloot die dit drama niet hebben overleefd. Uh, we hoorden aan het begin van deze uitzending de burgemeester zeggen... dat uh, mogelijk nog drie parachutisten hebben geprobeerd uit het toestel te komen. Ja, volgens een uh, Waalse uh, journalist die ik net sprak, die zei dat er um, een, uh, dat het om parachutes gaat die zijn gevonden uh, in de buurt van het uh, vliegtuig. Ja, dat, dat kan erop wijzen dat mensen hebben geprobeerd dat vliegtuigje, uh, In dat vliegtuigje de parachute te openen en naar uit te komen. Aan de andere kant kun je je ook voorstellen dat vliegtuigje ligt in puin. Uh, dat uh, tijdens de crash uh, die rugzakken zijn opengescheurd en dat toen de parachute eruit zijn gehaald. Dat is nu nog vrij uh, onduidelijk. En de burgemeester zegt ook dat hij het vermoedt, maar dat ik ook nog lang niet zeker weet. Het parket onderzoekt nu de uh, zitten, zoals dat hier heet, uh, en probeert ook te achterhalen wat de oorzaak kan zijn geweest van dit ongeluk. Gelukkig bij het ongeluk zou je kunnen zeggen, is dat het vliegtuigje terecht is gekomen in een open veld. Er is geen enkel huis geraakt. Het is inderdaad een open veld, een helling 20 kilometer van de plek waar het is opgestegen. Het vliegveld van uh, uh, Tonploe. Daar, kwam daar kwamen deze mensen ook vandaan. Ze waren deel van, van een paraclub, uh, zoals dat hier heet. Club uh, enthousiastelingen, parachutisten parasitisten die al vaker gesprongen hadden. En uh, deze keer uh, ging het wel geluk mis. Joost van Poppel, dankjewel. Het was een spannende nacht voor bewoners van een flat in Ede. Ze moesten hun huis uit omdat er gevaarlijke stoffen waren gevonden in de kelder. Waaronder mosterdgas. Het was van een man die vorige week overleed en in een brief zijn broer waarschuwde voor de stoffen. Die zijn vannacht weggehaald en worden door TNO onderzocht. In Ede vertelde de burgemeester vanmiddag meer aan de bewoners. Verslaggever John Zabach ving hem na afloop op. Burgemeester de Knaap, ik hoorde dat de sfeer erg goed binnen was. Het was rustig en goed. We waren bereid om te luisteren naar de verhalen van, niet alleen van mij... maar ook van de officier van justitie en de commandant. En eigenlijk zeiden ze van... we hebben de begrip voor wat er allemaal gebeurd is. Complimenten voor wat jullie hebben gedaan. En we gaan weer over tot de orde van de dag. Geen kritiek? Ja, de kritiek die er zou kunnen zijn is dat ze uh, te laat de brieven kregen... omdat het toen al op het, op het, uh, net al bekend was. Ik zei, ja, die kritiek die heb ik al gehoord. Heeft u gelijk in? Dat is een goede les voor de volgende keer. Dat was eigenlijk het enige. Onmerkelijk, toch? Er wordt niet elke keer in een gemeente mosterdgas gevonden. Ja, maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we open en eerlijk zijn geweest. Van begin af aan er niet omheen hebben gedraaid. Aan hebben gegeven dat er dus een ernstige, gevaarlijke stof in die kelderbox lag. Daar ook de naam van benoemd. Nou, iedereen weet wel wat mosterdgas is. Dus we hebben er niet omheen gedraaid. eerlijk geweest en altijd gecommuniceerd naar de bevolking toe. Naar de bewoners met name naartoe. Dat ze precies weten waar we mee bezig waren. En ik denk dat dat heel erg geholpen heeft. En nu heeft iedereen een bloemetje gegeven. Ja, maar dat heb ik echt gedaan voor het feit dat ik blij was dat ze weer thuis waren. En dat heb ik niet gedaan om de populariteitsprijs te krijgen. Maar het zal wel helpen. De populariteit van de burgemeester. Nee, het ging echt om de, be om de bewoners. Ik ben blij dat ze weer thuis kunnen zijn en dat ze het normale leven weer kunnen aanvatten. Sport. Zwemcoach Martin Truijens heeft zich beschikbaar gesteld om Jacco Verhaarde op te volgen... als technisch directeur bij de Zwembond. Truijens zei dat vanmiddag in het Sportforum op Radio 1. Mocht het Nederlands zwemmen daarom vragen. Uh, mocht men denken dat, dat ik dat zou kunnen... dan zou ik het zeker doen, omdat ik er dan van overtuigd ben... dat, dat ook voor de zwemmers de beste oplossing is. Nu is Truins nog zwemcoach in Amsterdam. Kampioencoach van Haren kondigde deze week aan... dat hij voor de Australische Zwembond gaat werken. Tenzij Robin Haas heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi in Wenen. Hij versloeg in de halve finale de Fransman Tsonga, de nummer 8 van de wereld. Haas versloeg hem in twee sets... Hij kan voor de derde keer in zijn carrière een ATP-titel winnen... maar dan moet Haas in de finale wel winnen van de Duitser Tommy Haas. De MotoGP beleeft morgen primeur. Op het circuit van Phillip Island in Australië... zullen de coureurs gedurende de race van Motor moeten wisselen. De maatregel is ingegeven door problemen met het wegdek... Verslaggever Hans van Lozenoort. Dat nieuwe wegdek dat, uh, verzorgt, of zorgt voor zoveel bandenslijtage. dat de bandenfabrikanten hebben gezegd: van ja, wij kunnen hier geen materiaal voor leveren. Die banden slijten zo snel, we kunnen de veiligheid niet garanderen. Dus er moet ingegrepen worden. De rijders moeten morgen voor de 15e ronde van motor wisselen. De race duurt 26 ronden. De Spanjaard, Jorge Lorenzo, zal vanaf pole position vertrekken. En in Rotterdam worden de Nederlandse kampioenschappen judo gehouden. Matthijs Weststraat, hoe verlopen de finales? Ja, we zijn dus bezig met dag 1, dat betekent het uh, lichte deel van het programma, er zijn vandaag 7 titels te verdedigen en we kijken nu uh, zo dadelijk naar de vijfde finale van vandaag, dat betekent dat er al, uh, al vier kampioenen zijn en uh, het, ja, het is een beetje een karig in kou, hè? het is echt het bal der afwezigen, bijna geen enkele grote Olympische judoka is hier uh, aanwezig uh, op de klasse min 52 na en daar won Birgit Ente, eigenlijk een van die weinige bekende namen, uh, de Nederlandse titel met gemak. ze deed dat tegen tegen Miranda Wolfslag, en uh, ja, dat uh, was uh, geen heel, heel grote verrassing. Um, voor de rest, ja, illustratief klasse: min 48 kilo bij de dames, uh, vier deelnemsters, waarvan één nog afviel uh, omdat ze uh, eenvoudigweg te zwaar was. En uh, die klasse, uh, ja, daar werd met twee partijen gehuurd, en dus was de kampioen daar vrij snel bekend, en dat was Mandy Chokrao-Atmo -no. bij deze, waarvan achter. En er is verkeersinformatie. Erwin de Hart bij de ANB. Met best veel files en dat komt doordat er veel gewerkt wordt door Rijkswaterstaat aan de weg dit weekend. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo staat bij Twello 2 kilometer file. Op de A1 richting Amsterdam 7 kilometer file door werkzaamheden. Tussen Barneveld en Amersfoort Noord staat die file. Op de A4 Hoogvliet richting Vlaardingen file doordat er gewerkt wordt op de A15. Tussen Knoop het Benelux en Vlaardingen Oost 4 kilometer. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Bij Knoop het Koenplein 2 kilometer. Er wordt namelijk gewerkt op de A10 ring Amsterdam West voor de Twee kilometer A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum, 2 kilometer file. A27 Utrecht richting Breda door werkzaamheden bij Knoopert Gorkum, 2 kilometer. En we laatst op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom door werkzaamheden tussen Arnemuiden en Heinkensand, 2 kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending: Doden bij vliegtuigongeluk met parachutisten in België. Het kabinet wil meedoen aan de VN-missie Mali en stuurt mogelijk commando's en mariniers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 Omgeving blijkt grotere invloed op intelligentie te hebben dan gedacht. Betekent dat dat we onze kinderen intelligentie kunnen aanleren? Daar spreken we straks over met psycholoog Jelte Wiggerts en Carine Thezing. Die werkt met kinderen met een ontwikkelingsachterstand. We hebben live muziek van Barbara Bredijk, maar eerst iets anders. Afgelopen weekend was er weer een wereldwijd protest tegen Monsanto... een multinationaal producent van genetisch gemodificeerde zaden voor de landbouw. Ook in Amsterdam werd geprotesteerd. De vraag is of de demonstranten hun activisme ook vertalen naar hun koopgedrag in de supermarkt. Tegenstanders van genetisch gemodificeerd voedsel blijken namelijk helemaal niet zulke kritische consumenten te zijn. Vele van hen kopen toch gemodificeerde producten. Dat blijkt uit onderzoek van Suzanne Sleenhoff van de TU Delft. Welkom. Dankjewel. Eerst maar eens even een, een, een klein rondje. Um, Suzanne, heb jij zelf wel eens principes waar je nou ja, eventjes van afwijkt als het zo uitkomt? Um, ja, vaak als het regent. Ik probeer met de fiets naar mijn werk te gaan, um, zoveel mogelijk. Maar als het s ochtends regent, dan pak ik toch echt liever de auto. Ah, dat is eigenlijk wel heel herkenbaar, dat heb ik ook. Ja. <laughs> en Carine Thezing? Uh, nou, als ik het liefst biologische producten wil kopen... of uh, biologisch vlees, en dat is er niet... en ik heb toch een gerecht bedacht, dan koop ik soms toch uh, iets uh, wat De niet... plofkip? Ja, nou, nee, de plofkip niet, dat gaat te ver. Dan eet ik geen plofkip, maar dan uh, iets, in, uh, iets in een acceptabele hoek. Oké. Okay. Uh. En weer Wiggerts? Ja, ik, heb, ik probeer ook mijn afval bijvoorbeeld te scheiden. Maar ja, ik heb ook wel eens als ik zo'n uh, vieze bak heb... ik denk, nou, weet je wat, ik gooi het gewoon in de grijze bak, hoor. En voelen jullie je dan ook schuldig? Ja, je moet er. Uh, nou, dat is terecht, hè? En zo werkt het natuurlijk ook. Als je een principe hebt en uh, daar uh, doe je iets mee wat daarmee in strijd is, dan hoor je daar ook een beetje een gevoel bij te hebben waarvan je denkt, hé, hey, dat zit niet goed. Ja. En dat uh, is een heel prettig mechanisme volgens mij, want dat stuurt toch ons gedrag. Karin, heb jij dat ook? Ja, ik, ik benoem het dan niet aan de andere mensen die om tafel zitten. En nee. <laughs> dan hoop ik dat ze niet toevallig net de deksel van de prullenbak open doen. Nee, ja, nee. Maar dan voel ik me wel een beetje schuldig, ja. Um, Suzanne, hoeveel mensen die zeggen dat ze uh, tegen Gentec... Hè, dat is dat uh, genetisch gemodificeerde voedsel... dat ze daar tegen zijn... Um, dat ze dan toch die producten kopen. Hoeveel mensen zijn het ongeveer, weet je dat? Um, ja, dan komt het toch ongeveer... Nou, van die, hè, het, we hebben gezien dat nou, grofweg uh, 75 procent van de mensen... Uh, die, van alle mensen die we ondervraagd hebben... zegt, uh, is tegen genetisch gemodificeerd voedsel. Um, en van die 75 procent, grofweg 50 procent, uh, koopt het toch. En hoe hebben jullie dat onderzocht? Ja, dat is eigenlijk het mooie aan deze hele studie die we hebben uh, kunnen doen. Um, in uh, 2004 is een verplichte lepeling uh, ingevoerd voor genetisch gemodificeerd um, voedsel. Of uh, voedsel met genetisch gemodificeerde ingrediënten. En uh, dus konden we eigenlijk ja, in real life kijken wat mensen deden. Um, en hebben we dus uh, door middel van uh, consumentenpanels... Uh, Gekeken naar wat mensen kopen en toen daarnaast dus heel gericht die mensen vragen gesteld over hoe zij denken over genetisch gemodificeerd voedsel en of ze dat zouden kopen ja of nee. En dan op die manier hebben we die twee dingen aan elkaar kunnen koppelen. Ja, het is wel gek hè? Dat, dat, dat dat zo werkt. Dat zelfs die 50% toch niet de moeite neemt om op het etiketje te kijken uh, of er genetisch gemodificeerde uh, ja, ingrediënten in zo'n blikje of in, in, in de soja zitten. Um, ja, op het eerste gezicht is dat heel, heel gek, inderdaad. Aan de andere kant, um, ja, hoe, hoe, hoe druk ben je daarmee bezig... als je door de supermarkt loopt? Ja, ik vind dat niet zo heel gek, want ik doe dat zelf ook niet. En nou ja, goed, ik, je ziet, ik heb een bril voor me liggen. Ik heb in de supermarkt niet altijd meteen een bril... ben anders is een heel stom excuus, maar ja. het zijn hele kleine lettertjes. En ik wou net al aan jou vragen, hoe herken ik... Nou, meteen aan een product heel makkelijk zonder die bril op te zetten en al die lettertjes te gaan lezen. Of ik een fout product in handen hey, heb. Je moet toch je bril opzetten? Ja, nee, je moet toch je bril opzetten? <lacht> ja. zie je wel dan ga je al. Oh, ik ga niet altijd met <lacht> ja. een bril in mijn handen de dus nee, nee, Maar precies. je zou toch, je zou toch nou. denken dat als je de moeite neemt om te gaan protesteren, dat je daar toch ook wel ja. heel erg mee bezig bent. Ja, ja daar, daar ben ik dan niet een goed voorbeeld van. Maar, uh, maar goed, mensen die daar dus echt heel erg mee bezig zijn, die maken ook gewoon een andere keuze en gaan dus ook naar. Uh, biologische supermarkten. En, en op die manier... Um, ja, komen zij dus dan niet... met uh, dat soort producten... in aanraking. Mm -hmm. Maar is het, is het, denk je, gemakzucht... van mensen ook? Luiheid misschien? Nee, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het gewoon onwetendheid is. en uh, um, ja, Ze zijn daar gewoon niet mee bezig... op dat moment. Maar ze zijn wel... boodschappen aan het doen... Dus, dus dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen: uh, boodschappen doen en demonstreren? Um, ja. Als het wel om hetzelfde gaat, eigenlijk. <laughs> ja. ja, maar, maar, maar dat, het is niet, het, het is niet in, ja, in je aandachtsgebied, zeg maar, als jij boodschappen aan het doen bent. Maar hoe serieus moet je dat activisme dan nemen? Um, ja, ik denk dat je het toch wel serieus moet nemen, maar dan meer uh, door te kijken naar uh, waar mensen nu eigenlijk uh, tegen ageren. He, ageren ze tegen de technologie zelf of tegen het bedrijf. En de manier waarop die de technologie um, in, in de markt zet. Of, of hoe de technologie wordt toegepast. de Wiggert, um, jij bent ook psycholoog hè? Ja. Kun jij iets zeggen over dat mechanisme? Dat we dus eigenlijk een soort tweestrijd in ons hoofd hebben. Nou, wat je, wat je wel ziet is dat uh, in, in onderzoek naar norm, normatief gedrag. Dat uh, men zich heel vaak bewust is van die normen. Uh, van Dat je niet door het rode licht mag lopen bijvoorbeeld. Uh, maar daar in de sociale context al heel snel aan gemorreld wordt. Uh, als je dan bijvoorbeeld in Amsterdam tegenover het centraal station staat. En de hele groep gaat op een gegeven moment lopen. Ook al staat het rode mannetje nog uh, pront uh, vooraan. Uh, ja, dan denk je, nou ja, dan zal ik het ook maar doen. Dus ik kan me best voorstellen dat, uh, dat daar ook uh, in de sociale context dingen gebeuren. Ja, ja en, van, en hè, van wat mensen vinden tot wat mensen uit daadwerkelijk... Daar zit nog zoveel tussen en er zijn nog zoveel factoren op. Van invloed. Maar er worden wel beslissingen uh, overgenomen. genomen. Er is nu wetgeving. Dat, dat op producten waar genetisch gemodificeerd voedsel in zit. dat dat ook op het etiket vermeld staat. Ja. Dus. Um, uh, maar dat, dat de, de reden daarvan is toch dat ze. Uh, dat ze dachten van. iedereen. Uh, of veel mensen zijn tegen dat. Uh, uh, gentech-voedsel. Hmm. Uh, daar moeten we iets aan doen. Maar dan blijkt dus eigenlijk dat in het koopgedrag dat dat daar een beetje spaak loopt. Ja, er zijn verschillende redenen waarom men die labeling heeft uh, ingevoerd. Maar één daarvan is dat je op die manier mensen um, in staat stelt... om een keuze te maken, mochten mensen dat heel bewust willen doen. Um, dus, hè, dus dat je, nou, nou ja, goed, die, die mensen die, die, die vinden het eten van genetisch gemotiveerd uh, voedsel... Uh, onwenselijk, dat is, een, dat is een risico, dat willen ze niet. En door mensen uh, um, de mogelijkheid te geven om dat zelf te bepalen door de labeling, uh, ja, kun je dat risico delen? Dan geef je mensen eigenlijk zelf het heft in handen dat ze dat, of ze dat risico willen lopen, ja of nee, in plaats van dat het zo wordt opgelegd. Maar daar hebben ze dus eigenlijk helemaal geen zin in als ze aan het boodschappen doen zijn. Nee. Dus dat heeft dan eigenlijk helemaal geen zin? Um... Moeilijke vraag. Ja, ja, dat is inderdaad een mag moeilijke vraag. vraag. Mag, ik er nog, mag ik toch reageren? Ja, Want wat, wat ik ook, wat mij ook bezighoudt, is van je hebt over gedrag en nou, we hebben net allemaal voorbeeld gegeven waar je zelf ook wel eens wat minder streng voor jezelf bent. Maar volgens mij demonstreren mensen en ik zelf ook wel eens voor dingen die je graag veranderd wil zien worden. Dus je wil niet alleen maar door je eigen gedrag iets veranderen, maar je wil ook door middel van een geluid, misschien wel het systeem veranderen. Ja, dat klinkt heel groot, maar dat is volgens mij ook wat achter demonstreren vaak een motivatie is. Dus we willen gewoon niet meer dat het in de winkel ligt. En dat je je eigen gedrag erop aanpast, ja, dan kom je in een hele spanning van wanneer wel, wanneer niet. Ja, want er zijn ja. ook mensen inderdaad die, die zeggen van nou ja, weet je, ik ben ook tegen de, de bio-industrie en alles. Maar ik vind eigenlijk dat de overheid moet zorgen ja, ja. Dat, dat, niet meer in de, dat dat vlees eigenlijk niet meer in de supermarkt ligt bijvoorbeeld. Hè? Dan ik de bio-industrie er even bij voor ja. het gemak. Mm -hmm. uh, maar dan leg je dus eigenlijk de verantwoordelijkheid bij de overheid neer. Ja, maar je neemt wel heel veel moeite om precies duidelijk te maken... wat je dan vindt wat er anders moet en een geluid te laten horen... wat dan door meerdere mensen ook vertegenwoordigd wordt. Maar dan is het toch ook een kleine stap dat je... Ja, dat ben ik ook met je en vind ik ook. Ik vind het allebei, hoor. je moet ook gedrag, je eigen gedrag sturen. Ja, ja. Maar volgens mij demonstreren wel altijd meerdere doelen. Ja, maar zou het, zou het helpen als, um, uh, als de overheid hierin zou grijpen... en bijvoorbeeld supermarkten dwingt om uh, heel duidelijk kenbaar te maken... in in de winkel, uh, wat genetisch gemodificeerd voedsel is. Bijvoorbeeld aparte schappen. Ja. Bijvoorbeeld. Zou dat helpen? Ja. Um, nee, ik denk het nee. niet. Nou, dat ja, voor mij wel. De, de, de, de, de, de, de, ja. de keuze wordt dan... Um, je kan nog steeds kiezen, hè? Ja. ja. Zonder dat je je bril op hoeft te steken. Ja. Ja. Ja. Ja, ik, ik, ik vraag me eigenlijk af. Hè. Uh, die uh, genetische, genetische modificatie wordt natuurlijk gedaan... Om efficiëntieverhogend te werken. En die producten zijn ook goedkoper. Is dat niet iets wat een belangrijke rol speelt? Een rol in? In de koopgedrag. Ik bedoel, ja. als dat. Uh, ik, uh, ik, ik, ik sta in de supermarkt. Ik kan twee producten kiezen. De een is uh, 1,93 euro. En de andere is uh, 95 cent. Nu overdrijf ik waarschijnlijk. Nou, uh, dan, dan, dan kan ik best denken. Ja, er staat ergens op uh, dat labeltje onderaan. Ik kan toch niet zien me, zonder mijn bril op uh, iets over uh, uh, dingen die ik eigenlijk niet wil hebben. Ik zie dat dat het niet even het door door de Ja. ja. Um, ja. Nou ja, het is heel grappig dat je dat, dat je dat afvraagt. Want we hebben he, naast uh, dat consumentenpennen... hebben we ook gewoon met mensen gesproken... en, en hun gewoon ook heel direct gevraagd naar uh, waar let je nou op... en op basis waarvan maak je nou die keuze. En dan staat genetische modificatie ook echt ergens onderaan. Dan gaat het eerst over prijs, over ja. kwaliteit, uh, over hoeveelheid. Uh, soms nog wel over hoe, hoe de verpakking eruit ziet. Lekker. Ja. ja, precies. En, en dan pas, ja. uh, en, en dan pas uh, ergens onderaan, of zo, dan komt een keertje, uh, hè, of het uh, uh, ja, met die labeltjes die je nu ook voor op vlees, op varkensvlees en dat ja. soort dingen ja. hebt, en, en genetische modificatie. Maar bestaat de kritische consument nog wel eigenlijk? Of is dat een verzinsel? Oh, ik heb geen idee. Weet je niet? Nee, ja. Ja, Vast ja, wel mensen. Wel. Iedereen die, die dit... Ja. Vast een paar. Precies. Ja. En op bepaalde momenten zijn we denk ik best wel kritisch in wat we kopen. En nemen we daar een hele ja. bewuste beslissing van. Ik ga voor dit product of voor deze winkel... Eh... Uh, uh, uh, om, ja, en dan heb je daar je eigen reden voor. Ja, maar dan heb je het eigenlijk al van tevoren bedacht waarschijnlijk. Ja. Terwijl je als je een boodschap gaat doen. Althans ik. Als ik boodschappen doe, Ik beslis eigenlijk vaak pas in de supermarkt wat ik ga eten. Dus dan, en dan wil ik daar ook niet al te veel over nadenken. Dus dan grijp ik wat ik nodig heb. Precies. Maar supermarkten anticiperen er toch ook op. Ja. Ik, bedoel, ik zal geen namen noemen. Maar we weten allemaal welke supermarkten waar je biologische producten kan kopen. En die geven ze drie kleurtjes. Zodat je die producten makkelijk herkent. Dus, ja. dus dat beïnvloedt gedrag ook. In ieder geval wel mijn gedrag. Want die producten herken ik. Ja. Ja. En dan hoop ik maar dat dat dan... Uh, ja, maar ook kort is. Nou ja, goed. Dat gaat, het gaat heel ver. Ja. Ook hoe producten in de, in de schappen liggen... waar ze liggen, de ja. route, ja. Uh, alles. Er wordt allemaal heel goed over nagedacht... Ja, hè? Maar... zonder dat wij consumenten dat doorhebben. Maar, um, Suzanne, je doet ook onderzoek... naar de rol van emoties... in ja. debatten over duurzaamheid en biotechnologie. Waarom ja. vind je dat interessant, die emoties? Uh, oh, dat is... <laughs> om een lang verhaal kort te maken... Um, ik vind ze interessant omdat ik denk dat emoties... Um, een hele grote rol spelen um, in het betrekken van mensen. En als je naar uh, de debatten kijkt... en de manieren uh, die geprobeerd worden... of waarop, de wijze waarop geprobeerd wordt om mensen te betrekken... Um, dan is het vaak dat het gaat op basis van feiten en argumenten. Dat we proberen mensen te overtuigen. Um, um, ja, terwijl emoties daar juist een veel grotere rol... en die negeren we eigenlijk. En ja, daarom vind ik ze interessant. Dus je, eigenlijk beslis je al eerder iets uh, op basis van emoties... dan uh, hoe je erover na hebt gedacht? Um, ja, dat gaat hand in hand. Eigenlijk, je kunt het een niet loszien van het ander... dan ben je eigenlijk bijna een half mens. En is dat debat dan wel rationeel? Uh, niet altijd, nee. <lacht> nee. Maar, maar, m, m, maar uh, het is ook niet irrationeel... Als je dat er tegenover wil zetten. Maar jij, jij zegt ook eh, eh, over het onderzoek dat het verwijst naar bepaalde waarden. Ja. En over welke waarden heb je het dan? Um, maar bedoel je dan ten aanzien van genetische modificatie of duurzaamheid? Nou, nou eigenlijk, duur, nou, duurzaamheid, eigenlijk, jouw onderzoek? Um, ja, nou, dat. Um dan gaat het over waarde, bijvoorbeeld over uh, uh, fairness. Uh, Eerlijk, gelijkheid tussen mensen bijvoorbeeld. Um, over uh, waarde als uh, dat je geen misbruik mag maken van... Oh, alles hetzelfde. <laughs> um, uh, behoud van de natuur bijvoorbeeld? Ja, of? precies. Behoud van de natuur en wat mensen daar zelf aan kunnen doen... Um, ja, um, en, en, maar ook waarde dat je gewoon dingen wil laten zoals ze zijn. Ook al ja, zit je in een maatschappij die veranderen. Um, maar uh, die waarde... Um, als we dan nog heel even waar we het zojuist over hadden. Hè, um, mm. um, ja, wat betekenen die waarden dan eigenlijk als we er niet eens naar kunnen handelen? Um, ja, dat, dat heeft vooral te maken ook van in hoeverre je ook controle hebt over... Uh, uh, datgene waar je een emotie over hebt. Hè, um, um, als je naar het debat over uh, genetische modificatie kijkt, ja, in hoeverre hebben die mensen daar uh, controle over? Ja, alleen maar uh, door wat er in de supermarkt staat, of inderdaad, uh, wat mijn buurvrouw zei, uh, door bijvoorbeeld te gaan protesteren. Uh, ja, en, dan, en daarom zei ik in het begin ook al: ja, je moet die. Die, die die opinies van mensen wel degelijk serieus nemen. Want het geeft wel aan dat er, dat er dus iets is... wat er voor die mensen uh, toe doet. Ja. Um, en dat geven die emoties, maken dat heel mooi zichtbaar. Nou, ik ga vol emotie straks boodschappen doen, denk ik. Ja, dat doe je per definitie. Oké. Okay. Uh, dankjewel. We gaan nu eerst naar muziek luisteren. Want Barbara Bredijk zit klaar met haar gitaar. En ze, gaat een, uh, ze zingt zowel in het Engels als in het Nederlands. Maar nu doe jij een Nederlands liedje. En dat liedje heet De Laatste Restjes. Barbara Bredijk. Heb de moed niet om de stofzuiger.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 Barbara Bredijk, dank je wel, Ja, het liedje, de laatste restje, staat uh, niet op een CD... maar wel op haar website, barbarabredijk.com. En als u nou denkt, um, ik wist, zou iemand wel een onvergetelijke cadeau willen geven... in het zonnetje willen zetten of uh, de liefde willen verklaren... en dat eigenlijk door middel van een liedje um, wil uh, zou je dat willen doen... dan kunt u ook bij Barbara Bredijk terecht. Dan moet u ook naar die website, barbarabredijk.com. En dan klikken op het kopje, liedje voor jou. Barbara Bredijk, dank je wel. Dit is Tot 7 uur Pavlov. Wetenschappers waren het al uh, zo'n beetje over eens. Intelligentie is grotendeels erfelijk bepaald. Maar dat je IQ daarom vast ligt bij geboorte... is een misvatting volgens Nederlandse onderzoekers. De omgeving speelt toch een veel belangrijker rol dan altijd gedacht. Betekent dat dat je intelligentie kan aanleren? Daarover praten we met Jelte Wicherts, een van die onderzoekers... en hij schreef er ook een artikel over... dat vorige week verscheen in het vakblad Psychological Science. En daarin worden gevestigde ideeën over wat intelligentie nou eigenlijk is... Aan het wankelen gebracht. Maar eerst naar jou, Carine Tesing. Je bent directeur van Spelenderwijs Utrecht. Dat is een Utrechtse organisatie van voorscholen en peuterspeelzalen. waar kinderen van twee tot vier jaar terecht kunnen. ter voorbereiding op het basisonderwijs. Hè? Ja, oh precies. Ja. Um, maken jullie ze daar ook slimmer? Ja, maken we ze slimmer. Um... Nou, die slimheid zit er natuurlijk in, maar we halen het eruit. Of we laten het uh, ontwikkelen... zodat het er op de basisschool nog meer uit kan komen. En, uh, nou, de afgelopen tien jaar is er een enorme ontwikkeling geweest... om uh, heel goed te letten op wat ze dan betekenisvol handelen... van uh, pedagogisch medewerkers. Dat wordt onderzocht door de Universiteit van Utrecht. En dan zie je dat kinderen uh, uiteindelijk op, op een bepaald niveau... natuurlijk nou ja, landelijk niveau, bovenlandelijk en uh, plaatselijk niveau... en dat ze echt op hogere... Uh, niveaus uitstromen naar het basisonderwijs... of uh, gewoon met die 4000 woorden die uh, nou ja, een soort norm is... van daarmee ga je het basisonderwijs in, dat ze dat halen. En als wij dat niet doen, gaan ze met die achterstand het onderwijs in. En dat haal je bijna nooit meer in. Maar dat is een ander punt dan. Maar uh, uh, als je daar met je kinderen van twee tot vier al uh, mee aan de slag moet... is dat niet een beetje vroeg? Daarom heten wij in de Wijs Utrecht. En dat doe je Wijs. En ouders hoeven heus niet de hele dag met hun kinderen educatief bezig te zijn. En uh, op een Peuts Speelzaal kan je die tijd dat ze spelen gewoon heel nuttig uh, benutten. En kinderen hebben het vaak niet eens door. Kinderen willen alleen maar leren, die pikken alles op. Die zijn gewoon heel nieuwsgierig ja. van nature. Ja. Uh, maar wat doe je dan bijvoorbeeld spelenderwijs? Nou, we hebben de kinderen komen binnen, we beginnen met een grote kring. Een moment, je zie, de kinderen zien elkaar, er wordt aandacht aan ze besteed, er wordt een sociaal veilig klimaat gecreëerd. En daarna gaan kinderen in kleine groepjes uiteen. Dat sturen we ook. We letten goed op welke kinderen het best met kinderen, andere kinderen kunnen spelen. Soms juist wat stillere kinderen bij elkaar. Soms wat stille en pratende kinderen bij elkaar. Ja, die mengeling maken we dan. En dan zorgen we dat er uh, hoeken zijn in lokalen waar uitdagend materiaal ligt. En dan gaan we zien waar kinderen naartoe gaan. En uh, begeleiden we dat spel. En wat is uitdagend materiaal? Nou, dat is een bak met water. Of een, uh, of een, een bak met raders en constructiedingen. Dat, dat is verf, klei. Eigenlijk, eigenlijk alles. Een, een, een bak met uh, afvalmateriaal uit de, uit de plastic bak die schoongemaakt is. En waar, waar ze mogen kijken wat is groot en wat is klein, en hoeveel van het water in dat bakje kan in, het water, kan in dat bakje. En is het voor alle kinderen? Het is voor alle kinderen. En uh, dat is een enorme omslag die we ook aan het maken zijn. Vroeger had je voorscholen en peuterspeelzalen. Op de voorscholen zaten de kinderen van lager opgeleide ouders, en op de peuterspeelzalen zaten allerlei kinderen. En uh, op een gegeven moment dachten wij, van, dat, is niet, dat is geen goede constructie. Dus we hebben nu peutercentra en uh, daar worden kinderen gewoon door elkaar gegooid. En de een komt twee dagdelen en de ander komt vier dagdelen. Uh, en, dus als je vier dagdelen, uh, ja. dan dat, dat zijn dan wel de kinderen met een achterstand? Nee, altijd. dat zijn kinderen die meer in een risicosituatie zitten om die achterstand op te lopen. Die in een bijvoorbeeld uh, minder Nederlandstalige omgeving zitten Of in een mindertalige omgeving. Um, of in een omgeving waar, uh, nou ja, waar sowieso een onderstimulatie plaatsvindt. Dus waar gewoon niet een gezonde leefsituatie voor kinderen is. Maar halen die kinderen dan de, de, de kinderen die, al, die, ja, die dat risico niet lopen... Zeg maar, een beetje naar beneden? Nee, nou, het is leuk dat je dat vraagt. Want dat heeft Paul Leeseman van de Universiteit van Utrecht ook uh, mede onderzocht. Die heeft een heleboel dingen onderzocht... op basis waarvan wij een heleboel dingen weer in de praktijk uh, gebracht hebben. Um, en het blijkt juist dat kinderen die wat minder talig zijn... zich heel erg kunnen optrekken aan talige kinderen... maar dat, niet talig, dat talige kinderen er niet, echt niet slechter van worden. Dus de niet-talige kinderen worden er nou ja, gewoon echt opvallend veel beter van... En uh, nou ja, dat, dat, kan, uh, ja, dat moet je gewoon benutten. Dat, uh, en dat vragen ouders natuurlijk ook aan ons. Ik wil niet dat mijn kind in die groep komt. Want daar zitten allemaal minder talige kinderen. Maar daar ligt ook een taak voor de pedagogisch medewerkers. Om dat in goede banen te leiden. Dus het, het is eigenlijk voor iedereen positief. Voor ja, alle kinderen. lijkt mij wel ja. Nou, je bent te iets. Denk jij dat ook? <tijdelijk> nou kijk, ik wil toch beginnen met iets te zeggen. Want uh, er bestaan heel veel misverstanden over intelligentie. En e e e e e e eentje is dat dat niet zou zijn aangeleerd. Ik bedoel, als je twee Nobelprijswinnaars een kind laat krijgen... Uh, met, nou, zullen we zeggen, laten we even voor het gemak uh, zeggen... de beste genen voor intelligentie die er zijn... en je laat dat kind uh, gewoon uh, aan zijn of haar lot over... dan komt er natuurlijk weinig uh, intelligent gedrag uit uh, op 18-jarige leeftijd. Dus je leert elke dag als je opgroeit. En uh, dat kan beter of minder uh, goed. Um, en wat wij in ons onderzoek uh, nu hebben laten zien... Uh, is dat uh, uh, tweelingonderzoek, wat daar heel lang naar gedaan is... wat probeert de vraag te beantwoorden... welke bijdragen uh, genetische verschillen... en welke bijdragen omgevingsinvloeden spelen... dat dat uh, gedragsgenetisch onderzoek... Uh, uh, toch op, op een andere manier moet worden geïnterpreteerd... dan vaak gedaan werd. En die interpretatie was altijd... nou ja, bij volwassenen op volwassen leeftijd... Uh, zijn intelligentieverschillen voor... Ja, 70, 80 procent erfelijk bepaald. Dat laat dan op het eerste gezicht... weinig ruimte voor omgevingsinvloeden. Maar wat wij nu laten zien in het onderzoek... is dat die verschillende onderdelen van een intelligentietest dat daar de meest aangeleerde dingen zijn... En namelijk vocabulair en bijvoorbeeld algemene kennis... en die dingen laten de hoogste erfelijkheidseffecten zien. Maar dat is toch eigenlijk heel onmerkelijk? Want dat ja. zijn dingen die je niet met je geboorte eigenlijk... Ja, meteen nee, meekrijgt, want me niemand niet. kan praten. Nee, moet leren, ja. Ja, dat moet je leren. Ja, En dat is dus het interessante. Dus dat, uh, maar hoe zit, dat dan, hoe zit dat dan ja. met die erfelijkheid? Waar, waarom, ja. waarom is dat dan erfelijk bepaald? Nou, dat idee is, kijk, de, hoe dat onderzoek is gedaan... Uh, sinds de eerste intelligentietestjes... Die bedoeld waren om in het onderwijs te kunnen voorspellen wie er mee kan komen en wie niet. Daar zie ik u uh, voor ontwikkeld. Um, hoe onderzoekt men nou de relatieve invloed van de omgeving en, uh, en die uh, genetische verschillen? Nou, dat doet men door één en twee eigen tweelingen met elkaar te vergelijken. weten dat die één eigen tweelingen veel meer op elkaar lijken. 100% genetisch materiaal delen dan die twee eigen tweelingen. Daar waar ze vaak, één en twee eigen tweelingen, wel in dezelfde gezinssituatie opgroeien. Uh, en nou wat blijkt uit dat onderzoek, en dat is echt al heel lang gedaan... dat uh, die een eigen tweelingen lijken veel meer op elkaar qua IQ... dan die twee eigen tweelingen, Ondanks het feit dat ze meestal in dezelfde omgeving opgroeien. Uh, dat was de eerste aanleiding. Mm -hmm. uh, en dat wordt vaak geïnterpreteerd als een reflectie... van dat intelligentieverschillen eigenlijk bij de geboorte vastliggen. Nou, dat is ook een beetje gek. Want je leert uh, als je jong uh, bent uh, elke dag wat bij. En daar speelt natuurlijk onderwijs en de gezinssituatie een belangrijke rol in. En dat doet het ook. Op jonge leeftijd zie je ook omgevingsinvloeden... ook in dat gedrag genetisch onderzoek... vrij duidelijk naar voren komen. Um, en... Maar is het wel zo dat die invloeden van de omgeving... van de omgeving waar je, die je deelt met broertjes en zusjes... dat die op volwassen leeftijd lager zijn. Maar dan is het dus heel opmerkelijk... en dat laat ons onderzoek zien... dat het vooral zit bij die dingen die je aanleert. En dat wijst er dan toch op dat het niet zo simpel is. Dat die omgeving echt enorm samenwerkt met die uh, genetische aanleg. En het is helemaal niet gek te veronderstellen dat uh, kinderen die uh, ja, een goede uh, uh, mazzel hebben gehad uh, in de tombola van de DNA... Uh, in termen van intelligentie-eigenschappen... dat die ook, naarmate ze ouder worden, steeds meer in staat zijn... om die goede omgevingen op te zoeken... waardoor ze zich uh, beter ontwikkelen in, in intelligentiedomeinen. En dan is het heel belangrijk dat dit soort programma's... zoals in Utrecht er zijn omdat in dat onderzoek ook naar voren komt, uh, in verschillende studies... Uh, dat als de omgeving heel slecht is... En wat dat het wel degelijk met... een invloed heeft. Wat bedoel je met een slechte omgeving? Een hele slechte omgeving. Nou, dat is met name in de VS onderzocht. De Verenigde Staten is ook uh, wat uh, gevarieerder in kwaliteit van uh, uh, ja, de uh, opleiding. Uh, ook gevarieerder in uh, sociaal-economische status. Dus er zijn mensen die heel rijk zijn, maar ook heel veel die uh, toch onder de armoedegrens leven. En wat je daar ziet, is dat dat plaatje wat ik net schetste. Oh, toch een beetje anders is voor uh, kinderen die uh, bij. Ouders opgroeien die hoger opgeleid zijn, versus kinderen die op, uh, opgroeien met ouders die een lagere opleiding en meestal daar ook minder geld hebben. Want die kunnen eigenlijk geen of minder goed een uitdagende omgeving thuissituatie creëren. Daar lijkt het op, ja. Dus dat, het lijkt erop dat, uh, um, en dat zie je ook, dat is heel interessant. Dus, uh, er zijn in de geschiedenis van de intelligentiezoeken hele interessante onderzoeken gedaan. Waaruit ten eerste al blijkt dat gemiddelde intelligentiescores enorm toenemen over de loop van de jaren. We scoren nu in, in het Westen echt vele malen hoger op IQ-testjes. Over de hele linie dan uh, 30, 40, 50, 60 jaar geleden. Uh, dus dat die omgeving een invloed heeft. Dat wisten we, al, ondanks dus uh, die uh, resultaten van het uh, tweelingonderzoek. Um, wat je waar, waar het op wijst, dus wat je ziet, is toch echt dat er. Naarmate die omgeving beter wordt, uh, die erfelijkheid toeneemt. En dat klinkt een beetje uh, ja. contradictoir. Maar dat is eigenlijk wat, je, wat erop wijst dat. Gegeven dat kinderen iets in hun mars hebben... een bepaald aangeboren talent hebben, om het maar zo te noemen... Mm -hmm. dan moet die omgeving dat wel faciliteren. En als hij dat niet doet, ja, dan blijft het nog Dan gebeurt achter. er eigenlijk niks. Ja. Ja. Maar uh, je gaf net het voorbeeld van uh, twee Nobelprijswinnaars... die dan een kind krijgen. Maar andersom... Dat wil dus niet zeggen dat dat kind ook een uh, Nobelprijs... Nee, door een goede omgeving opgroeien. Maar andersom ja. geldt dat dus... ook. Als twee mensen die uh, verder niet zo intelligent zijn... een kind krijgen, wil dat niet zeggen dat dat kind... Uh, geen Nobelprijs zou kunnen winnen? Nee, dat, uh, dat kan nog steeds. Kijk, Gemiddeld genomen denk je toch... Uh, als twee ouders uh, uh, een relatief laag IQ hebben... zal je gemiddeld van nodig ook een laag IQ verwachten bij dat kind. Maar ja, dat, is, dat is niet een een-op-een -een relatie. Er zit enorm veel variatie in. En het is heel goed denkbaar dat die twee ouders... Uh, in hun jeugd uh, toch achtergesteld zijn. En dat er dus heel veel meer uit kan komen... dan met het eerste gezicht pleegt te denken. Kun je dat in punten uitrekken? Hoeveel IQ-punten uh, zou dat... Er zijn wel berekeningen te maken, uh, maar wat gemiddeld wat is, wat is gemiddeld? Uh... Nou, sowieso is het gemiddeld IQ altijd 100. Dat is uh, de definitie oh, van de, de IQ. Uh, <laughs> dus dat daar kunnen we niet omheen. Dan moet dan overigens wel steeds worden bijgesteld. Dat is wel fascinerend. Hè? Dus, uh, omdat we eigenlijk omdat steeds... We steeds beter gaan scoren. Ja, is is toch ook... jaar moet IQ Want dan hadden we op een gegeven, gegeven moment de, een score van 200. Kun ja, ja. ja, maar er is toch ook een onderzoek gedaan dat nu uh, kinderen dat veel meer hun ouder, het niveau van hun ouders inhalen dat dat een soort een grens bereikt. Dat er nu een omslagpunt of ja. ga ik nu zeg ik nu iets heel onwetenschappeligs terecht. Nou, dat, dat fenomeen dat die gemiddelde IQ-scores... steeds meer toenemen, dat heet het Flynn-effect... nou, de ontdekker daarvan, dat is een politicoloog... in Nieuw-Zeeland... Mm -hmm. um, die... Dat fenomeen zie je in heel veel westerse landen. Dat zie je nu, en dat is ook wel interessant... bijvoorbeeld ook in niet-westerse landen, in ontwikkelingslanden... waar men gemiddeld wat lager scoort op die westerse IQ-test... om verschillende redenen. Een van die redenen is dat die testjes misschien niet helemaal zuiver zijn. Een andere reden is dat daar uh, in de omgeving ook veel minder goed is. En je ziet ook in, in, in landen in Afrika die IQ-scores enorm toenemen. Um, en dat is alleen maar goed nieuws. De vraag is een beetje nu in de literatuur... Uh, hebben we in het westen het plafond bereikt... En nou, de resultaten zijn uh, gemixt genoeg om daar niet een al, heel hard antwoord op te o. geven. Um, maar wat mij vooral fascineert aan dat hele uh, patroon, um, die stijgende IQ-scores... is dat wij eigenlijk niet heel goed snappen hoe dat nou werkt. Nee. Dus dat we blijkbaar iets in Nederland hebben gedaan vanaf de jaren 30, 40... en dat zijn natuurlijk best wel veel dingen als je over nadenkt... waardoor die IQ-scores zo enorm zijn toegenomen. Dat, en ja, als je dan weer... We zijn ook gezonder geworden, want... Op, uh, Onderwijs is vele malen beter geworden. En ja, er komen nog veel meer dingen bij. Maar er is niet precies aan te wijzen... Is waar het is heel moeilijk te zeggen. Komt. Ja. Maar, maar heeft dat niet met hersenontwikkeling te maken dan ook? Nou, uiteindelijk zit dat, dat natuurlijk ja. in het brein. Ja, ja. Is, uh, en daar kun je ook op dat niveau uh, mm -hmm. naar kijken. Uh, dat is wat uh, een stukje ingewikkelder nog... dan uh, werken met die Q-scores zoals wij uh, in mm het -hmm. onderzoek hebben gedaan. Um, uiteraard zit het in het brein. Ja. ja. En, maar... Uh, en daar weten we ook wel het een en ander van. Maar het is nog uh, een vrij braakliggend terrein. Dus we weten wel een paar delen van het brein die uh, belangrijk zijn bij uh, verschillende intelligentie. En ook in de ontwikkeling zie je hele interessante vindingen. En dus daar hebben we eigenlijk een... nog wel ja, wat maar, maar... intelligente mensen voor nodig die dat kunnen nou, uitzoeken. En, en dus wat... uh, ja, heel veel uh, geduld. Want uh, wat <lacht> dit onderzoek ook weer laat zien is dat we... Wij, ik bedoel, het is zo'n machtig mooi systeem, dat brein. En de uh, ontwikkeling van een kind is zo uh, complex. Ja, daar kun je niet hele simpele dingen over zeggen. Maar nog heel even terug naar mijn, mijn vraag die ik je net stelde. Over hoeveel, met hoeveel punten kun je, kun je dat opkrikken met je, uh, je IQ... door een prikkelende omgeving te creëren? Nou, er zijn natuurlijk uh, experimenten gedaan. Dus, uh, die ongetwijfeld ook uh, door mijn buurvrouw hier uh, aangehaald worden... in het opzetten van die programma's. Uh, en dat varieert. Uh, het ligt een beetje aan welke leeftijd, welke groep je neemt. Uh, maar de pre uh, dingen ja, die kunnen behoorlijk wat. Die Q-punten uh, 5, 6, 7, soms wel meer. Zeker op korte termijn zijn die sprongen gigantisch soms. Zo. De vraag is hoe lang uh, blijft dat uh, voortgaan. Uh, en beklijft Echt? dat ook? En, en ja, daar is een beetje nu uh, volgens mij de algemene idee over. Dat moet wel in stand gehouden worden. Dus ja, je, je moet alleen maar, ze wel niet... blijven prikkelen ja. natuurlijk. Want anders dan ebt het weer weg. Ja. ja. Ja. Nee, dat, dat, dat is helemaal waar. En daarom zijn ook die. die kijk, wij noemen dit voorschoolse educatie: Peuterspeelzalen, voorschoolse educatie op één hoop, Peutercentra. Maar als je dat niet in afstemming doet met het onderwijs. en die kinderen gaan naar groep 1... en daar nou ja, gaan ze niet verder. Kijk, natuurlijk gaan ze verder in het onderwijs. Maar wij hebben een bepaalde weg ingeslagen. Um, uh, vanuit dat onderzoek dat, waar, waarvan ik net al aan refereerde... van uh, Paul Leesman en Lotte Henrichs... hebben wij een Utrechts kwaliteitskader opgesteld... waarin twaalf uh, speerpunten staan... waarin wij vinden dat het handelen van de pedagogisch medewerkers op, uh, moeten, zich op moeten richten. Nou, dat ga ik niet allemaal vertellen, want dat is heel erg vakinhoudelijk. Maar wij uh, hebben wel met het onderwijs samen afgesproken... dat dat in een doorgaande lijn, noemen wij dat, dan neergezet moet worden... en dat dat in groep 1, 2 en 3 en daarna natuurlijk ook in 4, 5 en 6 en de rest verder moet gaan... En dat je dan, en dat is dan ook weer onderzocht, ziet dat, uh, dat kinderen dan enorme sprongen maken. En in Utrecht bijvoorbeeld gaat uh, 50% van de jeugdigen uiteindelijk naar haven of hoger. En, nog, en minder dan de helft van de allochtone kinderen. Nou, da daar zien wij ook met, met wat wij al op hele jonge leeftijd aan het, doen zitten, zit, aan het doen zijn een enorme uitdaging. Want ik ben ervan overtuigd dat dat omhoog kan. Mm -hmm. En dat uh, nou ja, allochtone kinderen in een mindertalige omgeving... Nederlandstalige omgeving zitten. En dat ze die extra boost al voordat ze op die basisschool zitten... Uh, nou ja, heel goed mee kunnen nemen in hun verdere carrière. En daardoor misschien ook wel hoger gaan uitstromen. En, nou ja, en economisch gezien betaalt zich dat ook weer terug. Want dat staat ongeveer, en dat is dan Amerikaans onderzoek... en in, in Nederland gaat ook nog meer onderzocht worden. Dat staat ongeveer voor één staat tot zeven dollar. Uh, als je er één euro, laten we dan even zeggen, 1 euro in investeert... kan dat op 40-jarige leeftijd zich vertaald hebben... in 7 euro uh, uh, winst, zeg maar. En, en ja, precies. Nou, daar zullen we... Ja, niet 7 euro winst, maar een ja, 7... Ja, nou ik ja, snap zo goed. Hoeveel kinderen in Utrecht maken gebruik van, van Spelende Wijs? Ja, bij, bij Spelende Wijs komen dus alles door elkaar heen. Hè? Die, die, uh, die uh, uh, verschillende peut-speelsaargroepen... en voorschoolse en educatiegroepen. Zo'n 2500 kinderen per week... En uh, nou ja, we proberen... Even, uh, hoeveel kinderen zijn er in Utrecht? Ja, ja, daar was ik al bang voor dat je dat zou <lacht> vragen. Dat heb ik niet helemaal paraat. Nee, Maar ik weet wel dat wij van de kinderen met uh, lage opgeleide ouders... dat wordt door het constatiebureau uh, bijgehouden... dat wij nu op een bereik zitten van zo'n zo 80, 85 procent. maar dat is wel hartstikke maar Ja, en, de, en het liefst willen we natuurlijk naar 95 ja. procent. Kijk, 100 is wel erg idealistisch. Maar wij doen er ook heel veel moeite voor... om juist al die kinderen van uh, wat lager opgeleide ouders... Uh, bij ons binnen te krijgen. Ja, dat klinkt als een heel mooi programma. Ik vroeg me af of er ook vervolgonderzoek aan vast zit. Om of er wordt gekeken of deze kinderen op lange termijn ook. Ja. Dat zit er aan vast. En nu is het zo dat de eerste uh, groep kinderen... die op tweejarige leeftijd bij ons begonnen is... gaat uitstromen naar het uh, voortgezet onderwijs. En, uh, ja, ja, en dat is natuurlijk heel interessant om te onderzoeken. Ja. Dat, kijk, dit is natuurlijk niet de enige factor. Maar dan hoef ik jou als onderzoeker <lacht> al niet te vertellen. Er spelen natuurlijk veel meer factoren een rol in. Maar het is, ja, wij gaan nu kijken. Die, die groep van uh, nou, ja, zeg duizend kinderen... die in 2011, uh, uh, 2001 begonnen is. Ja. Of 2002. Waar, waar gaan die nu naartoe? Dus ja, dat gaan dat we zo. zeker uh, toetsen. Naar ja. Dat is heel uitdagend onderzoek overigens. Dat kan ik ook als meteoroloog zeggen. De bekendste pre -school onderzoek, ja, pre -cool, wat, ja. pre-school onderzoek. Ja. pre onderzoek. is ook een bekendste tv-programma voor kinderen. Namelijk Sesamstraat. Ja. Ik weet niet of mensen dat weten. Dat is in 1969 begonnen. Ja. Om te kijken wat kunnen we nou doen met kinderen uit achterstandsmilieus. Um, en, en daar is dit wel opgezet. Um, maar dan heb je een controlegroep en een experimentele groep. Een groep kinderen die niet en wel respectief die uh, uh, leuke serie kijkt. En... Dat is heel belangrijk voor het kunnen bepalen of het werkt of niet. Mm -hmm. Maar het programma werd zo ontzettend um, populair. dat al die kinderen uit de controlegroep wilden ook kijken. Dus het onderzoek viel zwaar in het water. <lacht> oh, wat maar wij gebruiken nog ja. steeds heel veel materiaal uit Sesamstraat. ook in ons, uh, uh, onze aanpak met die kleintjes. Ja. Um, maar, want uh, worden die kinderen eigenlijk ook getest? Want daar is ook steeds meer discussie ja, over. Ja. Ja. Je nou, wij testen ze niet voor, voor ja. vierjarige kinderen en zo. Ja. Nou, wij testen ze niet. Wij zorgen gewoon dat we dat we heel zinvol met de kinderen bezig zijn, zonder dat ze het zelf doorhebben. En de, de toetsing begint bij de basisschool. Maar daar worden heel veel discussies over gevoerd. Er is een heel toetsingsprogramma. En uh, nou ja, er worden ook allerlei monitoren, monitor, wordt ook allerlei monitoring natuurlijk op ingericht. Maar wij doen, dat niet, wij doen dat niet bij de kinderen onder de vier jaar. Dat wordt op de basisschool opgepakt. Maar wat vind je daarvan? Ik ben heel blij dat wij geen kinderen gaan, gaan toetsen... of ook niet een van onze opdrachtgever de gemeente Utrecht dat opgelegd krijgen. Want ik denk dat kinderen die aan, zich aan het ontwikkelen zijn... Ja, die moet je ook de tijd geven. De een doet dit op dat moment, de ander doet dat op dat moment... En uh, als je dan al gaat toetsen op drie, vierjarige leeftijd... Ik, ja, ik vraag me af of je dan ook betrouwbare resultaten krijgt. En laat kinderen zich vooral uh, ontwikkelen en spelen. En kijk op een, op een, nou ja, op een moment op vier, vierënhalfjarige leeftijd naar, naar toetsen. Ik zou dat niet eerder willen doen. Nee, maar vierënhalf vind je wel... Goede leeftijd. Nou ja, volgens mij is het nu al veel. Ja, nou ja, ja nee, daar ben ik, dat kan ik niet. Ik bedoel, ja, jij kan er misschien ja, meer over ja, zeggen hoe zinvol het is. Op een hele jonge leeftijd zijn, zijn. Maar dan heb je het op hele jonge leeftijd in die IQ-testjes vrij onbetrouwbaar. Hmm. Dat wordt wel beter. En je kunt dus op zich wel, als je dat met beleid doet, ook intelligentietesten afnemen op jonge leeftijd. Hmm. Um, maar dan moet je met uh, verstand uh, mee omspringen. Dat moet niet een eigen leven gaan leiden. Er moet zeker niet te veel waarde aan gehecht worden. Want ja, dat uh, de voorspelling dat van wil... later gedrag is veel, veel kleiner dan wanneer je op latere leeftijd test. Maar het, het lijkt me ook wel gevaarlijk. Uh, omdat je misschien ook wel hele meteen een, een competitie eigenlijk gaat in. Nou, dat zeg ik. Je moet er verstandig mee omgaan. Ja. Uh, heb kijk, jij kinderen? Testjes, ja, ik heb twee kinderen van twee en vier. Ik heb ze overigens niet getest op IQ. <lacht> uh, ik denk dat ze heel slim zijn. Is slimmer dan zou, je het ik willen? zou je het willen? Zou je ze willen testen? Nou, ja, dat zou ik op zich wel interessant vinden. Ja. Maar um, ik ben er zelf niet zo op tegen. Op, op testen. Omdat ik denk dat het goed is om te monitoren. Om, om bij te houden wat er gebeurt. Dat is het wel essentieel dat die testjes op een verstandige manier worden gebruikt. Dat er niet van wordt gedacht, oh, dat IQ van dit kind is laag, dat gaat niks worden. Want ook onderzoek laat, dat, ons onderzoek laat weer zien dat je dat dus absoluut niet kan zeggen. Mm -hmm. um, en, en dan is het wel heel belangrijk, zeker als het om taligheid gaat... en bijvoorbeeld kinderen van allochtone afkomst... dat die testjes eerlijk zijn, dat die testjes cijfer meten. En daar kun je op zich ook onderzoek naar doen. Het, het valt me op dat jullie eigenlijk allebei heel vaak uh, als voorbeeld taal gebruiken. Is dat ook het belangrijkste? Nou, in het onderzoek wat wij laten zien, dat is dus het fascinerende ervan... dat vocabulaire, dus woordenschat, heel goede voorspellen geeft... van hoe je goed je het doet op andere intelligentieonderdelen. Dus als als rekening, volwassenen bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, ja, hoor, het Dus als je goed bent in taal, ben je ook beter in rekening? Gemiddeld genomen wel. Je ja. kan niet rekenen zonder taal. Nee, nee dat wordt heel lastig. <lacht> ja, dat uh, wordt heel lastig. Ja. Maar dat is dus een, een, een hele interessante indicator. En het is een zeer belangrijk ding. Het is ook het, ja, het medium waarin onderwijs wordt gegeven... En, ja, zonder woorden zouden we hier bij dit paradioprogramma nu ook niet zitten. Nee, maar hebt, het is, ik vind het wel goed dat je het zegt, want uh, ook aan ontluikende rekenvaardigheid, weer zo'n leuke vaktaal. <lacht> uh, wordt heel veel aandacht aan besteed. En, en nou ja, Wat ik net ook al zei, met, die, met dat water en die bekertjes, en, en nou ja, ga ze op een rij staan, en wie staat ervoor voor en achteraan. Maar dat, gaat, dat is ook rekenen, maar ik, je hoort het mij al vertellen, dat heeft ook heel veel taal in zich. Maar het is zeker niet alleen maar cognitief wat wij doen. Het, dit kunnen we eigenlijk alleen maar doen, omdat er een sociaal uh, uh, emotioneel klimaat is in die, in die, nou ja, die peuterspillenzalen en, en thuis ook heel vaak, waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen en dat kan niet zonder elkaar nou is het uh, natuurlijk hartstikke goed nieuws dat je ja, uh, nou ja, intelligentie kunt aanleren. Maar geldt dat alleen voor kleine kinderen of kan ik ook nog, nog intelligenter worden? Nog intelligenter. Ja. Voor IQ-testen kun je toch trainen? Ja, je kunt sowieso voor IQ testen. Nou, dat is ook het verschil tussen IQ en intelligenten. Dat hebben we nog maar heel weinig. Ja, want ik, ik kan. Ja, IQ kun je makkelijk omhoog gooien. Dan geven we gewoon de antwoorden van al die vragen. Uh, <laughs> maar dan word je niet slimmer door. Je kunt inderdaad trainen. En, uh, nou, er wordt wel onderzoek gedaan, vooral bij ouderen. En daar zijn de resultaten ook een beetje wisselend. Dus het kan zijn dat met braintraining je op sommige onderdelen omhoog gaat... maar misschien op andere weer niet. Dus okay. we weten het niet. Goed. Goed. Nou ja, uh, Carine Tezing, ga zo door met die kleine kinderen. Ja, halen, want ja dan, uh, graag. Ja, doen graag. Het ja. heeft hartstikke veel uh, nut. Uh, ja, ik moet even een beetje vaart maken... want uh, het is bijna zeven uur en dat betekent dat we ten einde zijn. Um, dankjewel Jelte Wiggerts, Carine Tezing, Susanne Sleenhoff en Barbara Bredijk. Luisteraar, als u wilt reageren, dan kunt u ons mailen. Pavlovradio